met het NOS Journaal. De Belgische hulpdiensten zijn al de hele dag druk met het illegale feest dat nog altijd aan de gang is in Sint-Truiden ten westen van Maastricht. Op een oud militair terrein feesten zo'n 10.000 mensen uit verschillende landen in 11 oude hangars voor f 16 Tot nu toe moesten 10 mensen geholpen worden door medisch personeel en moesten 6 mensen naar het ziekenhuis vanwege drugsgebruik. De illegale reef begon vrijdagavond. De Belgische autoriteiten willen er een einde aan maken vanwege overlast... maar doen dat niet, omdat het dan uit de hand kan lopen. Het zweefvliegtuig dat vanmiddag neerstortte in de buurt van Arnhem... raakte in de problemen tijdens de landing. Bij de crash kwam een vrouw van 57 uit Alkmaar om het leven. Zoals de piloot. Verder zat er niemand in het toestel. De vrouw was bezig met het laatste gedeelte van haar vlucht... en wilde landen op vliegveld Terlet ten noorden van Arnhem... Er zijn veel zweefvliegclubs actief. Het toestel stortte daarbij neer en raakte een bom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De evacuatie van Nederlanders uit Soudaan lijkt afgerond. Vanmiddag landde het laatste militaire vliegtuig met evacuees. Ook de Nederlandse ambassadeur zat aan boord. In totaal zijn 160 Nederlanders geëvacueerd. Een man heeft in Groningen geprobeerd agenten wijs te maken... dat hij Boris Johnson was, de Britse oud-premier. Toen de politie zijn auto aan de kant zette... omdat de man met drank op aan het rijden was... haalde hij een rijbewijs tevoorschijn op naam van Johnson. Het zou geldig zijn tot en met het jaar 3000. Agenten trapten er niet in. Ze hebben het neprijbewijs in beslag genomen. Het weer droog met vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of zes... Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. In de middag kan er in het binnenland wat regen vallen. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd veel problemen op de A2. Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd. Je moet namelijk omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Tot zover de ANBB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1540. We gaan weer beginnen aan een twee uur durend nieuw-age muziekprogramma. En dit eerste uur van 1540 kenmerkt zich door zeg maar, de wat klassiekere klanken van de nieuw-age muziek. Veel synthesizers. En het tweede gedeelte dat uh, speelt zich af vooral voornamelijk in vocaal. En dat komt eigenlijk door. Uh, Komei Beats, dat is een world en vocal uh, zangers, maar daarna komt de Engelse zanger uh, Asher Queen. Hij noemde zich uh, bij deze albums zoals Sirius, Het zijn een uh, stuk of drie Radio Starlight uh, noemt hij zichzelf Asha Elia. Maar goed. Toch nog nieuwe muziek, een verzamel Ja, dat is bijzonder dat het nog weer gebeurt. Dat is dus toch wel van jaren geleden. Maar goed, de GAP Music uit Engeland, die heeft het toch weer aangewaagd. Dit album heet Music for Gentle Relaxation. En het eerste artiest die opkomt draven is Stephen Roders. Daarna komt van een heel ander label, Ark... Het is een beetje Arctica, moet ik het dan op zijn Nederlands zeggen. En uh, ook een nieuw label. Ik ga me niet aan de titel van het robban wagen. Want ik krijg het echt niet over mijn lippen. Goed, kijk dan maar even op ww.solradio.info. En daar vind je de playlist en de muziek van dit programma. Ik wens je heel veel luisterplezier. And I'm Andy Matran. We're happy to be on Peaceful Radio. Please visit our website at Al-Andy.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 Give me your fear to Guna prevails over the other two So be mindful of which Guna has influence over you Suffer's effects are good and clean And Rajas leads to pain Dhamma slide into ignorance To keep your hands on the reins Stay the same, those who are steeped in this week Not wait for me I didn't want to see